Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kan op steeds meer plekken je rimpels laten weghalen of je lippen vol spuiten. Tien jaar geleden waren er nog minder dan veertig van dit soort cosmetische klinieken. Nu zijn het er meer dan 200 En ze zijn lang niet allemaal even betrouwbaar, schrijft de krant Trouw. Vooral bij jonge mensen. Tussen de 18 en 25 zijn fillers populair. En artsen zeggen in de krant dat er genoeg bedrijven zijn... die er alles aan doen om zoveel mogelijk geld aan je te verdienen. Er zijn steeds minder homo-ontmoetingsplekken. Vorig jaar werd een plek langs de A28 tussen Groningen en Assen nog gesloten. Volgens Rijkswaterstaat vanwege de verkeersveiligheid. Maar dat is onzin, zegt belangengroep Stichting Keelbos. Ik denk dat we wel... wel uh... ...en ja, ontmoedigingsbeleid is. Rijkswaterstaat heeft het ook uh, aangegeven... ...dat ze de mannenontmoedingsplaats als een uh, ongewenst gedrag uh, beschouwen. Volgens de stichting wil Rijkswaterstaat... ...dat de plekken alleen door automobilisten worden gebruikt... ...om te rusten of te tanken. De aanklacht tegen de Amerikaanse oud-president Trump wordt nog groter. Trump is aangeklaagd omdat bij hem thuis allerlei geheime documenten zijn gevonden... die hij na zijn presidentschap had moeten inleveren. Nu zou hij ook medewerkers hebben verplicht om beveiligingsbeelden te verwijderen. Volgens justitie kan je op die beelden zien hoe er met dozen vol geheime documenten wordt gesleept. En Lando Norris heeft sorry gezegd tegen Max Verstappen. De Formule 1 coureur eindigde vorige week als tweede, maar op het podium was hij iets te enthousiast met zijn fles champagne, de beker van Verstappen ter waarde van 45.000 euro viel daardoor in stukken. "Honestly, I didn't want it to happen. I didn't mean for it to happen. Um, I to Max. I now in the media to, to everyone, to the people who made it and created it and spent so much time and effort in, in building such a beautiful trophy. Het was een ongelukje, het zal niet meer gebeuren", zegt hij. Krijg je nog het weer? Vandaag trekken enkele buien over het land... maar tussendoor ook geregeld de zon. Het wordt 22 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerardsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Ah.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 Must be kind 同事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 Naar het zuiden Holland plat en de Spaanse zon Geen beweging in te krijgen Spaans benauwd in Spaans beton het Buitenland, onbetaalbaar aangebrand. Wat moet ik deze lange zomer? Ik heb geen zin in lekker langer achterlopen. Ik wil maar doen, deze zomer. Wat kan ik doen, deze zomer? Ik moet maar doen, deze zomer.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 Gem interior ya está frío de amor. ja, nu staat. Yeah Van ZFM. ZFM zal ZFM 106.9 FM. Z Yeah